Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftige brand in Den Haag. Die woedde vanochtend vroeg in de Schilderswijk. Er is één iemand overleden, een ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort de verslaggever van Omroep West. De brandweer, die heeft het raam ingeslagen, is naar binnen gegaan. Dat was een enorme rookontwikkeling. Dat was een kort en hevige brand, maar wel met een ja, trieste afloop. Wat er precies is gebeurd in het huis weten we nog niet. Ondanks het vuurwerkverbod moest de plastisch chirurgen de afgelopen dagen aan de bak. Ze behandelden 39 mensen die door het geknal gewond waren geraakt, staat in de Telegraaf. 13 van hen moeten de rest van hun leven een paar vingers of zelfs hun hele hand missen. Het jongste slachtoffer was een jongetje van 7, ook hij raakte delen van zijn vingers kwijt. De meeste gewonden vielen bij het illegaal afsteken van cobra's. Formateur Mark Rutte spreekt weer met de kandidaten voor zijn nieuwe kabinet. Rob, Rob van D66 was de eerste die vanochtend aanschoof. Hij wordt de minister van Klimaat. Een passende functie vindt hij zelf, aangezien hij zich een paar jaar geleden liet fotograferen in een trui waar het woord klimaatdrammer op stond. Nou, het was een paar jaar geleden echt nodig om als klimaatdrammer het thema hoog op de politieke agenda te krijgen. Gelukkig met het vorige kabinet al eerste stappen gezet. En nu ligt er een heel ambitieus coalitieakkoord op klimaat en energie. En ik hoop dat ik daar als minister voor klimaat en energie aan mag bijdragen. En als jij vanochtend op de A10 reed in Amsterdam, kwam je misschien wel een opmerkelijke bestuurder tegen... Een scooter op de snelweg. Toen de politie de man van de rijbaan trok en vroeg waarom hij daar reed... vertelde hij dat het zijn eerste keer was op de scooter... omdat hij naar zijn werk moest. Het weer, wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. En er kan ook nog wat natte sneeuw vallen. Een beetje van alles dus vandaag. En het wordt een gat of zes. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Oh ja, mijn ook. Nou ja, niet LP's, maar de eerste CD's. Maar ja, ja. Dat, dat is wel de eerste CD die uh, ik toen uh, bezitte. Ja, dat was uh, klassieker. Nou, hartstikke goed. Nou, Nina en ik zijn uh, fan van je. Nou, dat is dus... mooi. Het leuk om te horen. <laughs> dat ik in ieder geval twee nieuwe luisteraars erbij. <laughs> Oké. Okay. Hey, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Okay, Dankjewel. Doei. beste best wens nog. Doei. doei. Ja, en dit was YouTube met... Uh, <laughs> YouTube met New Year's Day. En nou is Walter er. Okay. Walter, goedemorgen. In. Goedemorgen. Allereerst de beste wens, hoewel ik dat al een ja, keer gedaan heb, geloof ik. Hè? Ja, nee, jullie ook inderdaad. Ja. Laat een mooie reaam worden voor de radio. Ik hoop het, we doen ons best. We hebben ik weet het. activiteiten genoeg. Laat ik om te ja. beginnen zeggen dat ik... Uh,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 Dit is toch echt wel het moment om toch iets aan isolatie te doen. Nou zeker, want ik, wij hebben net een opdracht gegeven om een nieuw dak te laten installeren komende maand. Ja. Misschien heb ik ook nog recht op een stuk supierie. Dat uh, zou ik snel doen, uh, Gert. Want de, de actie, uh, de eerste, eerste uh, campagne loopt in ieder geval tot en met uh, eind maart. Waarbij okay. je ook subsidies kunt aanvragen. Dus kijk even op de site uh, zandag.nl slash duurzaam. Gaan we zeker doen.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 Alleen, dit is natuurlijk echt die inzamelingsactie, ook voor de kinderen, waarbij ze dus inderdaad uh, 50 cent krijgen plus loodjes en daarmee worden die kerstbomen allemaal gewoon op één centraal punt verzameld. Dus dat is uh, op zich een mooie actie. En weet je dan of er veel kinderen zijn die die kerstbomen ontvoeren? Nou, ik weet dat het vorig, uh, vorig jaar bij mij in de straat werd er echt, uh, nou, dat was een soort competitie echt onderling hoor. En okay. werd, uh, op de, de, de driewielen en de skelters en karretjes, alles weer bij elkaar gehaald. Want mensen willen toch zoveel mogelijk bomen verzamelen, dacht ik, ja. Maar die boom moet dan nog helemaal naar Noord toe? Nou ja, klopt. En, uh, of bijvoorbeeld bij, uh, bij Dirk van der Broek. Oh, daar ja, kun, je dat het. Ja, dat kun je ze ook inleveren? Ja, daar kun je ze ook okay. inleveren. En het in Beldenfeld, bij de Bramelaan, bij uh, Baudaan is dat. Daar kun je okay. ze ook inleveren. Ja. Mogelijkheden genoeg. Mogelijkheden genoeg. Mooi zo. Het was een uh, relatief rustig weekend in Zandvoort qua uh, geluidsoverlast, geloof ik, hè?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 Daar kun je heel veel informatie vinden en daar kun je ook aanmelden voor informatieavonden. En ook kan bellen met mensen die dit soort vragen echt kunnen beantwoorden. Want er wordt inderdaad heel specifiek over dat voor soort installatie en dat soort zaken. Ja. En het bedrag is waarschijnlijk beperkt, hè? op eens op. Dat zie ik niet op de site staan. Oh, onbeperkt. Nou, nou ja, nou, nee, ga ik even de, de, de, er, is, er is sowieso een uh, subsidie van 30% ja? vanuit het Rijk. Oké. Okay.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 En uh, jij vast bedankt en voor de rest een ongestoorde vrije uh, twee weken nog. Komt goed, dankjewel, Gert. Oké, okay. Hoi. Ja. Hoi. Hoi. Hoi. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Stop Is het een goede morgen? <laughs> Na gisteren. Ja, ja uh, zo zweverig als het vorige nummer was, voel ik me ook nog een beetje. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ron. Dank jullie wel. Gezellig. Ja, leuk hè. Jij bent de ja. eerste jarige van de week. Je was gisteren jarig. Heb je een fijne verjaardag gehad?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 Ja, daarom, dat... daarom ben je ook een beetje bekend om je nieuwjaarsreceptie. Ik hoor ja. hier zelfs vertellen dat de mensen uit Duitsland komen. Speciaal voor de nieuwjaarsreceptie. Ja, ja en die komen natuurlijk ook voor de nieuwjaarsfeest. Uh, uh, ja, feest, de, ja de en voor koos. jouw stralende persoonlijkheid natuurlijk. Ja. Zou dat het zijn? Ook, speelt ook mee. Ja, nou, ja het zou wel kunnen, maar...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 Dus kijk, toen we, toen we tot vijf uur open mochten, toen uh, zijn we ook gewoon open gegaan. Uh, ja, van één tot vijf. Ja, en dan zit je om vijf uur, uh, zit je vol en uh, dan moet je iedereen naar huis te sturen. Dat is altijd wel jammer, maar dan is wel iedereen weer effig geweest. Iedereen heeft even een praatje kunnen maken, een biertje kunnen drinken. En... Ja, maar dat, dat is wel zelfs dat was fijn, weet je. Dat je dat even belangrijk. uit kan en even, ja, even ergens naartoe kan. En je gaat toch dan weer met een prettig gevoel naar huis. Je bent even ergens geweest. Dat bedoel ik.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 Ja, dat is... Uh, dat is uh, nou ja, ik, ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, in Zandvoort uh, uh, uh, hard onder de riem steken uh, in deze tijd. En dat het allemaal wel goed komt, denk ik. Uh. Ja, en ik wist ja, jou mag ja. wel een beetje in de kroeg, uh, Ina ja, ik, ja, ja, ja. Maar ja, ik mag niet komen, hè. Nee. Net als, net als zelf <laughs> Nederland. Of heel Nederland. <laughs> Ah. Ah, ah, ah. Het is altijd wel gezellig. Ja, dus, Maar ik mis, iedereen, ik mis iedereen trouwens, hoor. Ik bedoel, ja, dat het snap is, ik. Is, ja, het is gewoon... Maar, ja, dat is, ja, wat moet je zeggen, het, het is heel moeilijk hè, momenteel. maar... We houden de moed erin en het komt allemaal goed. Ja, en nou gaan we als dank... Ik ga dit gesprekje afsluiten, want ik kan met jou wel heel lang babbelen... Want dat vind ik altijd gezellig. <laughs>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 Ja, maar het staat niet in de top 2000, is dat is gewoon niet normaal. Nou, schandalig. Ja, daar moeten we volgend jaar wat aan doen. Juist. Ja, niet alleen op de, op de door. Juist. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. my run. Seems to me girl you know I've done all I can You see I beg stolen and I bought the run. Yeah Dit was dus ouds Redding en to, uh, Carla Thomas. En daarvoor is iets misgegaan. De, de, de Commodores was, die, was te kort, wat ik had uh, meegenomen. Maar goed, ja. we hebben nu aan de telefoon uh, Ben Zonneveld uh, en uh, Gert. Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje incestueus wat we doen nu. <laughs> ja, vooral als jij het gaat doen. <laughs> <laughs> maar ik vind het ook... Uh,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 Nee, maar ik, ik hoor dat je ook op het dichtwoord van vuurwerk afsteken. Dus wat dat betreft, ja. Uh, ja. <laughs> wij, wij komen er slecht vanaf ja, uh, bij zeker. de OPZ. We moeten toch eens een, uh, een gesprek met deze uh, ja. voor, voorzitter gaan uh, hebben. Goed, die loten die moeten getrokken worden en er zijn een heleboel mooie hoofdprijzen. Dus dat is uh, best wel interessant voor degenen die allemaal meegedaan hebben. Um, nog een klein stukje politiek erbij...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 Zo. En het verkiezingsprogramma van het CDA is twee A4'tjes. <laughs> maar dat neemt niet weg dat de gesprekken wel, uh, wel wat even lang gaan duren. Maar de, de, de GroenLinks is toch de partij die uh, heel erg voor verduurzaming is. Uh, dat ja, 35 ik pagina's wel erg veel. <laughs> nou, ik denk ook niet dat het afgedrukt gaat worden. Het wordt uh, okay, dat digitaal is verspreid. Ja. Maar dat dus, is wel uh, uh, frappant, want als je naar de vorige. Uh,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 Paar Gilles? Gert. Je herkent het nummertje inmiddels? Zeker. En wat is ik het dan? ik aan. Wel, wel, welk, welk nummer is het dan, Gilles? Nou, ik zal je besparen, wat ik net uh, met mijn collega hier... Uh, wat zei een... je dan? Had. Niet weer dat nummer? Ik zeg niks. Okay. Ik kan het niet besparen, zeg ik. Nou, voor jouw uh, informatie, het was Electric Light Orchestra... met Heerste Nieuws. Ah, oké. Okay. En dat ga jij ons brengen. Niet nadat ik jou een, uh, en de jouw... Uh,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 dat natuurlijk een landelijke partij is... ...maar uh, ze willen ze zeker uh, neerzetten als, uh, als dorps. Dat vond ik wel opvallend, één. Uh, verder melden we uh, iets over een crowdfundingactie actie ...voor iemand die uh, terminaal ziek is. Ah. Uh, en een vriend van hem heeft een uh, actie op touw gezet... Uh, ...om geld uh, in te kunnen zamelen... Uh, ...zodat hij nog één keer met zijn gezin op vakantie kan. Uh, dat is wel een heel... Uh, yeah. Nou, dan roept mij onmiddellijk uh, Liam in het geheugen...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 Ja. Voor, uh, voor iets wat niet georganiseerd was, waren ook toch juist weer, weer uh, veel groepjes en engelingen ja. en uh, stelletjes die uh, de zee in zijn gedoken. Ik snap maar gelukkig het allemaal uh, prima verlopen. Ik snap het ook volledig, want ja, je bent opgesloten en de zee ligt vlakbij en waarom de zee niet, dus ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, ik moet ja, er zelf het... weer aan denken, maar goed. Nee. Het is veel te koud, het is hier al koud. Ik durf rustig te zeggen, als jij gaat, ga ik ook. <laughs> nou, de komt nog wat. Nou... Of, uh, dat gaat denk ik uh, nooit gebeuren. Dat is waarschijnlijk opdracht. niet, nee. Hé, nee. nee, wacht, de column van Roy over, weet je dat? De column van Roy gaat over zijn goede voornemen om uh, de, dit jaar de pen weer wat kritischer uh, te hanteren. Nou. En uh, dat is een, uh, het is een hoopvolle column met een hoop hoopjes. Ja. Uh,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 Ja, nou, dat vind ik echt ik vind het iets fantastisch. Nou, we gaan ik hoop het dat we er allemaal gaan aanmoedigen voor de tv. Ja, het programma komt vanaf vrijdag op tv. En er zijn ja. meerdere afleveringen. Uh, en elke keer vallen er een aantal af. Maar hoe het met haar vergaat, dat, uh, dat mogen we natuurlijk niet verklappen. Dat is uh, oh. een ding om geheimhouding. Dus, we weten het ook niet hoor. Zware embargo. Maar okay. maakt het dat alleen maar dan... spannender. Ja, dus is de bedoeling dat je gaat kijken, Ger. Ja, ja ik, uh, SBS 6 zei je. Dat is bij mij op het kanaal... Dat kan ik nergens vinden.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 Uh, werd ons al toegezegd. Dus uh, uh, uh, uh, dat zal nu in, uh, in, uh, in het dorp op woensdag... ook wel uh, met vakantie te maken kunnen hebben. We merken in van onze uh, trouwe adverteerders vanaf de markt... dat er uh, ook twee op vakantie zijn... en daardoor hun afdeling niet geplaatst hebben. Dus. Oké, okay, en dat reden. Nina had ook nog een vraag, begreep ik? Ja, ja kom maar ik, door. Had een, uh, ik had een ik vraag had over de marktmeester. Ik ga juist altijd op dinsdags naar Nieuw-Noord toe. Want dat vind ik vind het leuk, de winkeltjes van die Uniekem even te bekijken...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 Uh, uh, vooral als er uh, calamiteiten zijn of andere zaken, die, uh, dat moet één aspectpunt zijn, uh, dat is de marktmeester. En hij is ook degene die uh, over de financiën gaat, die, uh, dus die moet uh, wekelijks het, uh, het bedrag in bij de markt kramen en, uh, en zorgen dat de afdracht uh, plaatsvindt naar de gemeente toe. Dus ik denk dat dat best iemand van buitenaf zou kunnen zijn als die zich committeert aan de markt en, uh, en daar wekelijks aanwezig is.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 een binnengekomen bericht. Dus we draaien even de muziek wat zachter. En uh, nou, wat is het nieuw binnengekomen bericht, uh, Nina? Nou, dat wegens de grote verwachte drukte... en aangescherpte coronaregels... heeft de kinderboerderij besloten... om tijdens de kerstvakantie van 25 tot 9 januari te sluiten. En na 9 januari gaan ze weer open. Dus de komende vier dagen... Niet naar de kinderboerderij. <laughs>